Uur. Gert Fluk met het NOS Journaal. De Belgische mondharmonica-speler en jazzmuzikus Toets Tielemans... is 94 jaar oud overleden. Als kleuter speelde hij al in het café van zijn ouders accordeon. Als remedie tegen zijn astma kreeg hij op zijn 14e mondharmonica. Na de Tweede Wereldoorlog vertrok Tielemans naar de Verenigde Staten... waar hij optrad met het Benny Goodman sextet en het George Shearing quintet. Eerst vooral als gitarist. In de loop der jaren heeft Tielemans samengewerkt met artiesten als Charlie Parker, Miles Davis en Alvin Gerald maar ook met Stevie Wonder en Sting. Hij maakt ook muziek, voor films en tv-series, zoals voor Turks Fruit en Baantje. Rond de Japanse stad Tokio is het al het vlieg- en treinverkeer stilgelegd... vanwege naderende orkaan. Sterke windstoten hebben schade aangericht aan gebouwen... en er valt al veel regen. Veel wegen en spoorverbindingen zijn onbruikbaar... door overstromingen en modderlawines. Tienduizenden mensen die wonen in het pad van de orkaan... krijgen het advies om hun huis te verlaten. Okaar Mindul is de negende die de regio dit seizoen treft. Afgelopen weekend kwamen in het noorden van Vietnam zeker elf mensen om door een andere orkaan. Rijkswaterstaat verwacht niet dat de A1 van Amersfoort Amsterdam voor drie uur vanmiddag weer helemaal open gaat. Afgelopen weekend is de oude spoorbrug bij de berg gesloopt, maar daarbij is het wegdek onder de brug ernstig beschadigd. Brokken beton zijn op het wegdek gevallen. Een laag zand moet het asfalt beschermen, maar desondanks is er schade die de komende uren wordt gerepareerd. Richting Amsterdam is maar één rijstrook open. Rijkswaterstaat heeft omleidingsroutes via Utrecht ingesteld. Voor het eerst in de geschiedenis van het internationaal strafhof... buigt de rechtbank zich over de vernietiging van cultureel erfgoed. Een lid van een extremistische militie, die is gelinkt aan al qaeda staat terecht voor de sloop van 16 graftombes in Timbuktu. De verdachte heeft bekend. Hij kan maximaal 30 jaar cel krijgen. Het weer, veel bewolking en soms regen of motregen. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond klaart het vanuit het west-zuiden op... Vandaag morgen volop zomerweer en boven de 25 graden. Woensdag en donderdag tropische temperaturen van 30 tot plaatselijk zelfs 34 graden. Dit is de verkeersopd. Dit is zonbakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 Wat betreft de weer helemaal niet zo'n mooie dag, uh, dag uh, voorspeld. Maar gelukkig zitten ze er ook wel eens naast. Er schijnt uh, lekker de zon op dit moment in Zandvoort. En er hoort een beetje deze muziek ook bij, hè? Jorda de jaren 80 Agneta Vetskok. En de hier is dan. Het is 7 over 4. Southport, welkom terug, u drie van dit programma. En daarin de volgende onderwerpen. Dolly weet het. Ja, ja, ja zeker. We gaan. Uh...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 Darling, all I know. En kjeit zon, dansende Dolly Tempirik door de studio van CFM bij, bij deze plaats. Je hoorde Mike Posner en hij took een pil in Ibiza. Ja, Wil je mee blijven kijken in de studio? Dat kan eenvoudig hè, Dolly. Gewoon even via ja. www.cfm-live.nl Ja, maar als iedereen gaat kijken, dan hou ik op de ja, dans Ja, ik ga je zo hoor. meteen nog een nee, dansje doen. Nee, jawel, jawel, Kun ja. je met deze doen van de Brothers Johnson En stamp. klassieke deze van de uh, Brothers Johnson. Je ze met een stamp. Inmiddels uh, kwart over vier. We hebben weer een uh, kort berichtje voor je. Ja, zeker. Want wat natuurlijk heel mooi is om te horen... dat de ingeslagen weg uh, van uh, BMW... Uh, om uh, als samen te werken in alles, hè, dat dat toch op een gegeven moment zijn vruchten af gaat werpen. En dat is zeker... Uh, uh, in het kader van, van, van het project Haltestraat uh, is dat zo...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 En verder, en dat is net zo belangrijk... vergroot het de manier van samenwerken en het begrip voor elkaar. Het uh, Haltestraat-initiatief kan zeer zeker dienen als voorbeeld... voor andere soortgelijke situaties. Ja, weet en je wat het dan... mooi is, uh, Dolly? Ja? Een van die projecten die ze gedaan hebben met z'n allen... dat is die uh, twee spandoeken die uh, boven de Haltestraat hangen. Van ja, auto's van... welkom, maar ja. 30 kilometer ja. per uur. Want ja. af en toe lijkt het wel een racebaan, hè, daar?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 Ja in, ja in het eerste van het programma van Softop Saturday zaterdag hoort een bij bericht voor de komende dagen. Ja wel, het mooie zomerweer gaat er weer aankomen, heerlijk. En dan de Summer Jam erbij. Wat Wil je nog meer, doen? Ja zeker, en toch, voor alle, alle pessimistische mensen die hun zomerkleding alweer in een koffer hadden gestopt, ja. maken maar weer. Ook.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 Nou, als ik geweten had wel, maar niet <laughs> is verwachtingen uh, gezien. Dus ik weet niet, uh, wat wordt het morgen? Uh, wat zou het morgen? Morgen wel regen en onweer. Ja, hè? niet zo best buien. Oh, okay, ook nou, ook wel zon, maar... Ik heb geen korte broek aan. Dei, nou, dei, dei, dei. als je, als je regenjasje maar bij je hebt. Maar nou, dat nou, zei je moeder ook nee. altijd tegen je vroeger, hè? <laughs> Ja, is het toch? Altijd je regenjasje mee. Ja, ja precies. Ja. Ja. Zo is het. Nou, we hebben net de Clio race gehad, Willem. Wie heeft hem gewonnen? Ja. Nou ja, het mag in mijn ogen de woord race niet hebben. Okay. Ja, als alles bij elkaar..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 dan doen ze dat... Uh, kijk, er is bijna. Dan doen ze het wel uh, wat vroeger op de ochtend uh, om 10 over elf. De Clio's uh, morgen de dag uh, begint om negen uur al. Uh, met de speciaal touringmaker-troffie. Die zijn nu bezig uh, met de hier. Maar ja, de hoogtepunten natuurlijk. Dat zijn de ADAP-GT-Masters. Uh, die gaan om uh, half één van start. En de Formule 3, de Masters uh, of Formule 3... Uh,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 Job vanuit, dus onder andere. Ja, dit hele weekend de ADAC GT Masters op circuitpark Zandvoort. En ja, die GT Masters, die zie je ook geregeld langskomen in het programma, met presentaties, races en dergelijke. Maar wat voor auto's zijn het eigenlijk, Willem? Nou, dat zijn uh, GT, de naam zegt wel, GT, krant, auto's En dat zijn niet de minste, zoals ik al eerder vertelde, bijvoorbeeld Mercedes, uh, SLS, uh, Audi, R8, Lamborghini, uh, Huracan, uh,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 Ja, dan kun je de kaart downloaden, uitprinten en heb je morgen toegang tot de duinen. Ja, je hebt het hele weekend gratis entree verzorgd door het circuitpark Zandvoort. Heel ja. mooi dat dat zo kan tijdens dit evenement. Betekent dat ook dat er meer mensen op deze races af zijn gekomen en af gaan komen?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 De Sanford Masters, zo, zo wordt hij genoemd, maar officieel is het dus uh, de ADAC GT Masters Sanford, toch? Ja, het zijn eigenlijk, uh, je hebt de Masters, uh, de GT Masters, je hebt de Masters op uh, Formule 3. Dus ja, Sanford Masters uh, kan je het wel noemen, omdat er uh, meer dan één klasse de titel Master uh, in zijn uh, naam heeft staan. Willem, dankjewel en veel plezier nog daar op circuit. En morgen gaan we je gewoon weer bellen. Nou, is helemaal goed. Helemaal goed, vanaf we twee Bij Sanford op zondag. Willem. Dag Willem. Dankjewel oh, en een fijne bye. avond alvast. Hoi, oh, oh, dat bye. was Willem vanaf het circuitpark Sanford. Darling, lights back now. credits down.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 Ik zat van de week van uh, bovenaf naar uh, parkeerterrein De Zuid aan het kijken. En uh, ik denk, what's going on daar op uh, parkeerterrein De Zuid? Hele andere wereld, hè? Hele andere wereld in één keer. Er staan allemaal kastelen en huizen en uh, er wordt flink gebouwd what's en zo. Wat gebeurd? Wat's gebeurd? What, gebeurd? We gaan het aan uh, Sander douw vragen. Goedemiddag, Sander. Hey Sander. Goedemiddag, Rob hi, en Dolly. Hi, hi. Ja. ja, want jij weet daar alles van, hè? Al die ontwikkelingen op... Uh... In de zuid? Ja, dat klopt. Uh, zeker weten. Uh, ze hebben dit jaar uh, het thema Schatteiland uitgekozen bij Timmerdorp Zandvoort. Schateiland? Schateiland. Oké, oh, okay. dus Vorig hoog piratengehalte. Het, ja, hoog piratengehalte, uh, hoog piratenkroegjes, cafetjes. Heerlijk. En ze hebben ja? de hele week heerlijk lopen timmeren. Ja, en uh, ja, de prachtige constructies zijn er weer uitgekomen hoor. Wat leuk! Van uh, grote piratenschepen tot gewoon kleine barretjes. Jeetje. Waar je gezellig wat kon drinken, rum of uh, bloed. Uh, hey, uh, heb ik voorbij zien komen. Uh, oké. Okay. Uh, uh, <hijsje> ah, ja, maar toch geen echt bloed hè? Nee, nee, nee geen echt bloed Nee, nee geen echte nee, nee. rum. Nee, dus geen hertjes hoeven neerschieten voor, het, nee, voor nee, de bloeddrankjes. Nee. Nee, oké, okay, gelukkig maar.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 Ik ben benieuwd wat hij morgen weer uh, gaat doen. Jij ook? Ja, ja ik ook. Ik Gewoon, ook. Ga luisteren ja, dan. Ja, ja, Gewoon gaan luisteren Gewoon ja. gaan luisteren, Rotkwart van vijf. Huilen, huilen, huilen. Nou, we gaan ja. nog twee platen rijden. Tot aan het nieuws en weer van vijf uur. Een nieuwe entertainment voor jou. Jawel, hij is, is er weer. Ja hoor, Fred, Fred is hij. Is ja. uh. Zo dadelijk na vijf <laughs> uur is de tijd voor hem. misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al door de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen kathedalen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik altijd wel verdwalen, met oude zaak en evenwicht. Zo ik zal mijn vrienden nooit vergeten. Want wie me lief is, blijft mij lief. Maar waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor de brief. Ik zal ze eens wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten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 Laat mij nog maar blijven.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 denk je vanzelf, van, laat me mijn eigen gang maar gaan, toch? Wordt wel zwaar zo, hè? Heel zwaar, We hè? hebben de hele tijd zo'n heel vrolijk programma <laughs> ja. gehad... en ineens gaan we heel zwaar. Ja, maar zometeen komt de vrolijkheid weer. Dan hebben we weer Fred op de radio, dus. Ja, ja, ja. Ja, zeker? Ja, met allemaal entertainment. Entertainment voor je yes, hele tas heeft hij weer meegenomen. Ja, wat, hebben, wat loopt te zullen, Hebben, de hebben, de he? we, hebben ja. ook weer zangeres, zonger, zangeres? Oh ja, volgens mij heb je een zangeres vandaag, hè? Marieke, Marieke Palas. Ja, leuke foto. Oh, daar komt ze net binnen, ja. de zangeres. Nou, Dat is uh, helemaal goed. Wij gaan er zo mee ophouden. Maar zeker niet stoppen met luisteren, natuurlijk. H zo want is het. Uh, er gebeurt hier weer van alles.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 Jij ook. En een uh, hele fijne uitzending uh, morgen. En ik ben de maandag weer met Charlotte Duits. Lust? van 12 tot 2. Lekker. Weer een broodje eten in dergelijke... Ja, gezellig. ja zeker. Dat moet ook gebeuren. Doe je helemaal goed. Ja. Dat Bye. Dag. Tot gauw weer. When you're Give a whistle. And help things turn out for the best.